De vertraging is een half uur. Studeren in je eigen tempo, Waar, wanneer en zoveel je maar wilt. Dat kan alleen bij de Open Universiteit. Ontmoet ons op de studiebeurs. En doe de Open Universiteit studiekeuzetest. Bezoek ons van 11 tot en met 14 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Kijk op ikstaopenvoorstuderen.nl de Volkskrant debatteert over de vergrijzing. Deze zondag is het Rutte tegen Marijnissen in de Rode Hoed. In de Zaterdagkrant een interview met politicus en activist El Gore. Verder start de Volkskrant een nieuwe voordelige boekenserie... met topauteurs als Amy Tan en Meir Chalev. En hoe wint u een designtafel van Louise Cohen? Lees het in de Volkskrant op zaterdag. Hallo meneer, ik ben geïnteresseerd in een nieuw model. Zo, zo. En wat zoekt meneer dan zo ongeveer? Mm, iets sportiefs. Iets aerodynamisch en snels. Ah, en met leren bekleding zeker. Ja, die. Gaan nu naar de Ford dealer voor een gratis UEFA Champions League voetbal. En voor volwassenen is er aantrekkelijk voordeel tot zo'n 5800 euro. Ford, enthousiaste sponsor van de UEFA Champions League. Er zijn nu 24 hypotheekaanbieders die goed zijn voor 160 aanbiedingen... en u daarmee 300 keer per dag lastigvallen. Terwijl u maar twee dingen wilt horen... Beste hypotheek, laagste maandlasten. En daarvoor moet u bij één partij zijn, de Van Bruggen Adviesgroep. Onafhankelijk, dus objectief? Bel nu 0800-1800 voor de beste hypotheek met de laagste maandlasten. Van Bruggen Adviesgroep, 0800-1800. T-Mobile introduceert iets nieuws. Thuis mobiel bellen. Want met T-Mobile thuis bel je thuis automatisch tegen vaste nettarieven. Naar vaste nummers in Nederland en naar buitenlandse nummers... Er is dus niets meer dat je tegenhoudt om thuis je mobiel te gebruiken. Kijk op T-Mobile.nl. Blijf mobiel, T-Mobile thuis. Je bent een roofdier. Altijd op jacht naar nieuw talent voor de company. Dus wat doe je? Je plaatst een lokkertje in het lokale suffertje. Ik zeg, er is een betere manier om op talent te jagen. Doe mee aan de MonsterWord.nl talentenjacht. Zet je vacature online en maak iedere werkdag kans op het ultieme jachtwapen. De nieuwste BlackBerry van KPN. Als uitgebalanceerde ondernemer behaalt u meer succes. Iedereen werkt met dezelfde gegevens en u heeft actueel zicht op uw organisatie. Het kan met SAP Business One. Stap over op de software voor kleine en middelgrote ondernemingen en ontvang een inruilkorting voor uw huidige systeem. Kijk op sap.nl/radio. Zet je vacature op monsterboard.nl en maak iedere werkdag kans op de nieuwste BlackBerry van KPN. Hmm, nu tijdelijk bij aankoop van een echte hestens. Een gratis donzen dekbed, anatomisch hoofdkussen en een paar warme donzen sokken. En ook nog kans op een van de 40 lindengoedpakketten. Bij Hestens is het warme wintervoordeel al begonnen. Tja, slapen in een echte Hestens is het beste wat u kunt doen voor een goede nachtrust. En waarom? Vraag op Hestens.nl de superdikke catalogus aan. Dan weet u waarom. Of vraag het uw Hestens-adviseur. Ik ben ondernemer en wil niet te veel betalen. Wij adviseren je graag over een passend energietarief. Oh, en kan dat altijd? Ja, online. Daar heb je via Mijn Essent altijd inzicht in al je energiezaken. Mooi, dan ga ik meteen even kijken. Ja, Essent maakt het ondernemer steeds makkelijker. Want met Mijn Essent kunt u online uw energiezaken regelen. Ga naar essent.nl/slash zakelijk Essent dag en nacht in bedrijf. Deze week 90s request. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3SM. SERIOUS RADIO. Hallo? Uh, je kunt beginnen, hoor. Hallo? Kan iemand die wolk mee van zijn hoofd afhalen? Het begon is al begonnen, hoor. In Ja hoor, ja, ik hoor hem. Kijk, nou. are you gonna go my way and let it Tien over zeven. Oh goed, ik moet wat roepen nou hè. Wie ja. ben jij? <lacht> <lacht> oh, nu moet ik wat roepen. Ah, wie zit er? Ik herken hem. Het is, uh, is het... Uh... Ja, ik ben een beetje van slag, want we staan hier wel in ons jaren negentig ousie. Oh, wij zijn... Maar voor jullie is het heel erg leuk, normaal is je te kennen. aan zijn krullen. Maar speciaal voor de gelegenheid heeft hij vandaag zo kale op me kan. En uh, nou, van de week zag ik hem als vrouw en ik moet zeggen, ik ben een klein uh, beetje verliefd geworden op... Nou, dat is leuk, dan kunnen we gaan samenwonen dan plakken we een leuk bordje bij de deur en er staat dan op iets als... Uh... <lacht> maar ik weet eigenlijk niet of ik dat als een goed idee vind, want uh, dan krijg ik denk ik ruzie met uh, Nicole, dat is mevrouw. Ja, maar ik denk dat jouw vriend uh, in het niet zo ziet zitten, dan krijg ik ruzie met jouw uh, mevrouw... Uh... Je weet er niet meer, hè? Jawel, Jessica. Oh, heel goed. En samen zijn ze dan, mevrouw... <laughs> hey, en uh, het is weekend. En het is 19, Rico. en you are a lovely Jane. <laughs> Dankjewel, uh, schat. Goeiedag. Yeah. Dag. Dag. dag. Dag. En zo heet deze band nou eenmaal dag. Lovely Jane. Goeie platen. Oh, goddammit. Uit 1995, liefhebbers. Um, het is uh, een nieuwe uh, uh, extra weekend. Maar wat voor één. En het leuke is, ik zat te denken... want ik kan natuurlijk een leuk muziekje in starten gewoon... om overheen te bleppen. Mm. Maar ik heb het een beetje in jaren 90 stijl gehouden. Dit dus we... uh, jaren negentig muziekjes? Ja, onzietjes. laten we gewoon eens gezellig een beetje de week doornemen... onder dit bedje. Ja! ja! ja! ja! Ah, het wordt niks er al bang voor. Ik denk al, dat moet ik beter voorbereiden. Dus toch maar neem dan. Gelukkig idee Gerard, Benstra, goedenavond. Benstra. Hi Gerard. Hi. Gerard Ekdom. Welkom in de Night of the week. Ja, jij al anders ook wel. Nou, want anders jij thuis wel. jongen jongen waar zitten we er midden in, hè? Bot voor we zijn zeg begonnen. begonnen En ja. nu zitten we er al midden in. Ja, en uh, het wordt weer een gevulde show vanavond. Want we hebben uh, een hoop leuke dingen dit keer. We dachten, laten we nou voor de, voor de ver verandering eens een keer anders ja. aanpakken. Vandaag alleen leuke dingen. Gewoon hutje mutje vol. Met uh, veel jaren 90 gein, maar natuurlijk ook, we zit er op te wachten. De ongein. Ja, we hebben vanavond. Uh, ja, zal ik gelijk de gasten even uh, bekendmaken? maken? Ja, ik vind het wel wat. Ik wel hè? Ja, ik vind dat we dat nu al bekend moeten maken, zodat mensen er over na kunnen denken. Het even op zich laten inwerken. We hebben een delegatie, namelijk de gast vanavond van Crazy Pianos. Ja! Yeah. Yeah. Yeah. De crazy pianos. En um, zal ik even kort omschrijven wat dat inhoudt? Nou, we nemen een piano. Ja. En we nemen een. Nou, we hebben ook een drummer. Oh? Ja, we hebben een elektronische drumkit. Crazy piano slaat door, hoor ik. Ja, ze slaan echt door. Het leuke is namelijk van die crazy piano's. Ze kunnen spelen wat we maar willen. Nou, dat moeten wel jaren negentig zijn. Maar, ja, precies. Dus alles wat binnenkomt, dat uh, schrijven we sowieso op de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, leest. Ja. Zodat we aan het einde van dit programma weer een Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Request gaan uitzenden. Wel een 90's, ik zou kijken wat ik ja. voor je kan ja, doen. Request. Even ja, pas op. Ninety's. En het leuke is dan ook, maar tussendoor gaan we gewoon aan de Crazy Piano's vragen of ze willen spelen. Ja, we zetten gewoon een, een piano in de studio. Jongens, maak maar geluid. Kijk, nu hebben we dit muziekje nog nodig. Maar als ze zometeen, ik gok om een uur of acht binnen zijn... is dat niet meer noza. En verder hebben we natuurlijk een nieuwe aflevering van de Voice Lift. Die ja. is, uh, je zou het misschien niet gelijk zeggen... maar is ook enigszins 90's gerelateerd. Maar dat komt zo meteen wel, dat, uh, dat leggen we allemaal uit. Ik heb er nog een prijs uh, tegenover ook. Ja, en een hele gave. Nou, ik wilde namelijk een buzzer weggeven. Want ik wist namelijk, ik heb ooit een buzzer gehad. Ken je het toch, fenomeen ja, buzzer? ik heb er mij een keer aan het toilet moeten hangen. Want die hing je zo heel uh, modieus aan je broekriem uh, destijds. Maar als je dan ging plassen, dan hing je broekriem zo meer richting knie. En ja, dan wint de het op een gegeven moment met buzzer en al... ploeps, zo de plot in. Ja, en die dingen waren duur. Ja. Ik kreeg hem van mijn vader namelijk. Ik, constant was ik weg. En dan zei, jongen, heb jij een buzzer? Dus ik kreeg blij. Tot de eerste keer dat uh, iemand mij ging bussen. Het was namelijk mijn vader, weet je wel. Dus ik zat ergens in een metro in Amsterdam. Ja. En, uh, ah, mijn vader bust me. Ja, leuk. En nu? Ja, je kunt niks. Je kunt namelijk niks. Wat, wat de grap was, mocht je het niet meer weten, even eventjes, uh, graven in het geheugen. Ja, dat was dus een apparaatje. En dan stel dat, dat ik jouw -nummer, dat is, uh, zeg maar 06 bus Gerard. Dan bel ik en dan kreeg ik een, uh, een telefoniste aan de lijn. Hallo, wat wilt u zeggen tegen Gerard? En dan uh, mocht ik wat zeggen, maar dat moest binnen de 180 letters blijven. En dat werd er naar jou gestuurd. En dan moest je vervolgens. Oh, dan had je dus een berichtje en dan moest je maar naar een telefooncel een kwartje ingooien. En nee, dan uh, moest je bellen naar het nummer om te horen wie er wat had ingesproken. Ik had dat ding ook uh, destijds gekregen toen ik uh, bij uh, Dorani radio ging. Werken, want toen werd ik heel veel gebeld ineens. Nee, echt. Ja, echt waar. <laughs> en uh, I'm uh, mijn uh, uh, uh, meest directe collega, die kon dat dus niet. Ah. Voordat ik ook maar iets van de boodschap op mijn buzzer had gelezen, stond er in die eerste 180 tekens, ja, je denkt toch niet werkelijk dat ik binnen 180 tekens kan blijven? <laughs> <laughs> en dat was het. <laughs> ja, maar het leuke was, nog een jaar of twee later had iedereen een mobiel. En weet je nog, je eerste toestel? Uh, ja, dat was een, een Philips Diga. <laughs> Met zo'n klepje wat je heel strak naar beneden kon schuiven. Ja, maar die dingen waren zo groot als je hem liet vallen. Ik heb er een opname van. Ik heb één keer mijn telefoon laten vallen. Ja. Tegenwoordig hoorde je poef. Vroeger hoorde je... <truimert> zo zwaar waren die dingen. Ik had er nog een met je vroeger. Met... <laughs> nou, het leuke was dat nou, die eerste toestellen, die eerste, die eerste uh, mobielen, tussen alle stekens, die hadden ook twee van die koffers erbij. Ja, dat waren ja. de accu's. Dat was te gek. Toen had ik een heel blitse oom en die had dan een, een autotelefoon. Maar dat was echt een, een, zo'n bakbeest. En dan, dat was dan zo'n mobiele telefoon. Ja, dat vond ik als lullig. Want mijn vader was een van de eerste mensen met een autotelefoon. Want dan ben je altijd bereikbaar tot je ergens bent. Ja, dus dan dus uh, moet je dat ding eruit moet halen. Je, nee, of je auto overal in naar binnen rijden. Dat is ook wel zo lullig. Zo, ik kom eraan nou, hoor. En wat je ook nog hebt gehad, voordat de mobieltjes echt mee goed waren, waren die fucking Kermit-telefoons. Kermit? -telefoons. Kermit. Was, ja, dat was een dingetje van, uh, van de PTT, mag je zeggen, bestaat toch niet meer. Bestaat niet meer. En uh, dan had je een mobiele telefoon, maar die deed het alleen maar in de buurt van een Greenpoint. Oh ja, zo'n Greenpoint, ja. En het grappige was, dan kon je alleen maar zelf bellen. Je kon niet gebeld worden, maar je, de, de, dat had je langs de snelweg. <lacht> en in elke vrome race, man. Ja, Ik sta nu bij de cd's. En nu? Ja, niks, kan niet bellen. <laughs> ja, dus nou, dag, de Green uh, Kermit. Volgens volg mij, maar, vol, volg mij is, dat een, een, uh, is dat uitgevonden door een vrouw die een heel slecht huwelijk had... Weet je wel, die had gewoon van: Weet je wel, ik maak een green zone, weet ik niet geval dat die daar zit. Ja, inderdaad, want ja, die Aldi-man, ik bleef in die Greenpoint hangen. Ja. Het was gewoon een, een soort van: Ja, tegenwoordig uh, uh, spreken ze elkaar op uh, parkeerplaatsen, maar toen was het bij de Greenpoint. Ja, zullen we even Greenpointen vanavond? Oh, heerlijk. Oh, geen punt. Nee, Greenpoint, precies. Nou, zo'n discussie. Ik bedoel, ik, ik denk dat je het niet meer kan uitleggen over een jaar of vijf. wel, want, want de grap is: je hebt het nu straks zelfs met internet. Als je nu met je, met je laptop ergens uh, wil internetten, moet je naar een wifi-spot. En dan lachen we een waarschijnlijk wifi -spot? over... wifi-spot? Ja, dan lachen we over vijf jaar ook... omdat je alleen maar bij de McDonald's kan internetten. Ik weet helemaal niet wat het is. Ah, joh, dan, dan, dan, dan, dan, dan staat er net, net als je toen een greenport had... voor mobiele telefoon, heb je nu dan op sommige plekken... in winkels staat er dan, of op Schiphol, hier wifi. <lacht> en dan kun je daar draadloos internetten. Nou, dan ben je de man, hoor. Maar over vijf jaar, dan word je uitgelachen. Nee, nou, ik was laatst ergens, dan stond hier wifi. Maar dat zijn worstjes, hè? <lacht> Een beefy spot is dat, Gerard. Hoe komen we hier ook alweer op? Oh, oh ja, je met de inhoudsopgave. Ja. Oh, we Want zitten er minder in. We hebben ook natuurlijk nog... Een prijs. Daar waren we. Daar was het. Ik wilde een da buzzer weggeven. Dat is niet gelukt. Ik heb voor je... I love the 90s. Dit is een gaaf muziekje. Ja, ik denk even een emotionele nee. Dan luisterde ik vroeg altijd naar Veronica's... Oh, wat een nacht. En dan hoorde je dit. Ja, te ja, gek. gek. Oh, oh, denk... cold-hearted that rules the night... and removes the colors from our sight. But we decide which is right... and which... Dit is een illusion. Het hart. Ja, Hou ha op. <laughs> okay, nou, ik heb dus a, I Love the 90s, dubbel CD met allemaal leuke hits van uh, Marco Bossato, City the City. <Gel�istic media> Rob De Heijs, city to city. Gus Meeuwis. Maar ook Vanille Tom Jones, Coolio, Fatboy Slim en veel anderen. En deze is niet in de winkel verkrijgbaar. Want hij is niet meer te krijgen. Nee. <laughs> Daar komen we eigenlijk nog wel meer. Dus die win je straks. En... Bij de voice ja, ja, bij de voice en... en we hebben, ja, nou zeg maar. Ja, want, we... uh, ja, je staat te klappen om te zeggen. Nou, die uh, boe, Nou, we hebben uh, twee platen uh, over negen. Daar natuurlijk meer, hoor. Uh, we gaan we reality checken met uh, de Crazy Piano's. En um, Operation DJ Sandstorm. In 19 Sferen. Oh. En die heeft een vette gemaakt. Hij joh. is goe goed. Heel goed. En die mix ook trouwens. Oh ja, en uh, de wildprik. Ja, wat natuurlijk. Deed, ja, wat vind jij... Het de wildprik. Sorry, Sorry. Nee, wat? Hè? Ik hoor ineens wat. De wildprik. Zullen we in jaren negentig een wildprik doen? Ja, hoe? Ja, nou, gewoon nu. Jongens, bel uh, en uh, deel ons jouw herinneringen uit de jaren negentig. Wat deed jij? Wat was jij? En vooral, waarom? 0909? 1336. En dat is makkelijk te onthouden, want 0909 is gewoon twee keer 90 omgedraaid. Wat goed opgemerkt. Gerard en Michiel. Oh ja, dat zijn wij, hè? Ja, dat ja, het nee, we nee, wel. Laatste keer dat ik keek, wel, wel ja. ja. Oké, okay, dus uh, kom maar op, jongens, met uh, jullie wildprikken. We gaan namelijk zo meteen wildprikken. Het ja. is Het is weer weekend. Lekker zuiver! We're going to dance, we're going to dance, and have some fun. fun, fun, fun. The chills that you spill on my back make me filled with satisfaction when we're done, satisfaction of what's This is my cockatash wish. Dat je alles van de 90s al had gehoord The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire, the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. burn motherfucker. Burn Yo, yo This hardcore ghetto gangster image Takes a lot of practice I'm not black like Barry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 Gevoel Ik word hier echt. Dit is echt warm, hoor. Het doet me een beetje denken aan jouw feestje laatste. Dit keer. Is, ja, ja, is een beetje. Uh, ja. Leuk feestje, hele huis plat. Mag ik dus een theetje eventjes? Ja, hoor. Prima. Heerlijk, heerlijk, hè? The mm. Firewater Burn. Ach, Daarvoor. Uh, wat plaats. Is. Groovers in the heart and delight. Yep. En dan nu. De wilplik. Ja. We gaan even wild prikken. Night is request en ook uh, de Wildprik helemaal in het teken van de jaren 90. Dus uh, vertel maar wat je deed in de jaren 90, waarom en uh, vooral ook waarom niet. Precies. Goedenavond 3FM. Hey Michiel, met Roy. Roy! Ja, welke Michiel? Veenstra, Veenstra. Ja. ja. Maar ook Gerard, hè? Ja, welke Gerard. Ekdom, Ekdom! ekdom. Ja, dat dacht ik al. Is dat die lul van 9 tot 12? Ja, dat is die lol, ja. Ja, goeie kerel, hoor. Zak, de rest van de dag kunnen we er dadelijk bij hebben, maar het is die lul van 9 tot 12. Nou, bedankt. Hey, jij bent die lul van 3 over half 8? Ja. Want uh, jij, jij belt ons. Ja, ja vertel het eens dus even, jongen. De jaren 90, uh, we zitten er middenin. Ja, nou... Tenminste, nou ja, we zijn net begonnen. Wat was jij in de jaren negentig? Uh, nou, jaartje 15, 16. Uh, vervelend, puberig. Ja. Ja, eigenlijk wat iedereen wel was. Puisterig, waarschijnlijk. Wie? Nee, dat, dat viel re reuze mee. Heb jij een pubertijd gehad zonder puister, Roy? Hoe kan dat? Zonder zal ik niet zeggen, maar ik vraag drop, ik vraag wafels, dat wil je niet weten. Dan kun je compleet wezen. Uit, stuur op naar daarvoor, dan kunnen we drie jaar vervreten daar. <lacht> ik vraag het, maar ik, ik heb weinig puizen gehad. Maar wel een gigantische pens. Nee, absoluut niet, ik kom vreten waar ik wou, maar ik moet zeggen wat ik nu heb, ja, dat is wel een beetje erbij gekomen. ja. Ja, dat snap ik. Ja, dat had ik ook wel een beetje. In mijn dat puberteit op tien jaar uh, later. Ja, in, pu in puberteit kun je eten wat je wil, ja. en op het moment dat je 18 bent, plang, komt ja. het reese aan. Nou, dat heb ja, ik toen ook ging geweet. het hard. Heel erg. Och, wat afschuwelijk, wat, een, wat oneerlijk van God. God? Allah, Allah. Dus oh ja, maar wat jij wil. Wat jij wil, joh. Maar ja, joh. Joh. jij was dus vervelend in de jaren negentig. Nou, met name druk, druk, druk, druk, druk. Ja, maar wat, bedoel, je de, de, puberteit, hoe uitte zich dat in godsnaam bij jou dan? Wat deed jij dan? Uh, als het even komt dwarsliggen. dwars liggen. Dwars liggen. Als, ja, dat is niks mooier dan leven dan dwars liggen. Dus en, ben je het te moeilijk te begraven. Ben je, ben je er ver mee gekomen? Uh, nee. <lacht> okay, dat was de hamvraag. <lacht> <lacht> nou kinderen, u hoort het. Ligt nooit dwars, want u komt er niet ver mee. Mooie levensles Roy, dankjewel. Ja kijk, Ja, Jij ook nog wat. Neem een voorbeeld aan Roy, en doe vooral niet wat hij deed in de jaren 90. Nou, ja, juist geen voorbeeld dan, hè? Heel goed. Nee, dat zeg okay. ik. Dankjewel je Roy! Ja, graag gedaan! Yo! Drie vijf, een Fem, goedenavond. Hallo? Hallo? Ja, jij? Oh, mijn Kees, ja ik zat op de wachten denk Kees! Ben ik. Een... Kees! Hoegie! <laughs> Hoe waren jouw jaren 90, Kees? Bij jaren 90. Ja, die waren heftig. Vertel eens even, we willen sappige details. Ah, sappige details. Ja, in de jaren 90, ik was een jaar of. nou, uh, 20. Mm -hmm. Ik uh, begon als uh, zeeman. Hey, en nu werk dan... je er. Ja, dat is ook oké, ja. Nee, dat kan ook. Die heb ik nog nooit gehoord. Die heb ik nog nooit gehoord, oké. Okay. Nee, die is ook oud. Ah ja, eerlijk is eerlijk. Ah ja, nou ik zit en... heel even te denken aan mijn eigen jaren negentig. Um, ja. Al die mislukte versierpogingen. Ni ja, dat niet was eigenlijk bij mij de, Dat was in de jaren tachtig bij mij. Oh. Nou, in de jaren negentig was je gelukkig in de liefde? Ja, zeker. Ik ben ah. getrouwd. Aha. En dat was na een paar maanden ging ik al scheiden. Oh, en dat noem jij gelukkig? Ja, oh ja. Nee, je bent zo, gelukkig dat je gescheiden bent alsnog, bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Ik ben in een auto goed vanaf gekomen, dus alles toch goed? En no. over scheiding gesproken, wat voor kapsel had jij in <laughs> Ja, hoe uh, Nou, ik ben nu zo kaal als een bejaardbal. Nou, dat was het niet meer van maar de jaren negentig. Dus je bent gewoon blijven ben, hangen in die hardcore periode. Ja. Oh. Ik ben begonnen met uh, hele lange, blonde, witte krullen. En je eindigde kaal en dus kunnen we weer... Hey! Oh, maar Kees is het eigenlijk wel. Ja. ja nou, dankjewel, Kees. Nou. Kees, ik vond nou, ja. het een hoogtepunt. En uh, de begroeten aan Kees, en en de Sunshine ben. Ja, nou, fijn avond en de groetjes in bedankt. Oké. Oké. Doei. Even kijken of we nog uh, in het kader van de wildprik iemand bij de ANWB hebben. Bye. Hallo? Bij Edwin. Edwin! Edwin. Nee, het, het is uh, weer, hè? Ja, het is weer en uh, er stond er straks uh, iets van 400 kilometer file. Zo! En uh, nou, Het was dus een drukke avondspits en nog niet alle files zijn opgelost. Hadden we in de jaren 90 niet kunnen verwachten... dat we zoveel file zouden hebben in 2006? Nee. nee. En ik denk 2007 nog meer wordt. Maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen Knoopend Meer en Muiden nog een file van 6 kilometer. De A9, Amstelveen-Alkmaar voor Knoopend Rodderpolderplein 5. In de regio Utrecht op de A12 daarna Utrecht voor Nieuwebrug 7. A27, Utrecht-Gorkum voor Lexmond... Drie. In de regio Den Haag op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoetenwouder-Rijn-Dijk 4 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam voor Delft 4. In het midden van het land nog twee files. Op de A50 Os-Arnhem tussen Knoop het Ewijk en Knopend valburg 3. En op diezelfde A50 Arnhem-Os voor de Waalbrug bij Ewijk 5 kilometer. In de ja. jaren 90 was je nog een hele man zin in een file stond. Ja, inderdaad. <laughs> dan kom je op en... kantoor. Weet je wat ik heb gedaan vandaag? <laughs> nou, er is een moment geweest dat de mensen gewoon naar files gingen kijken. van: kijk eens, wauw. Een file, een file. Te gek. Maar, maar dat dus was, was dan iedereen erin. In. Jullie ja, staan er allemaal in. Ja. Ja, we staan er zo even zo in de rij eigenlijk. Heerlijk is dat. Nou Edwin, dankjewel. Hé, hey, graag gedaan. En tot straks, hè? Hoi. Doei. Um, we zitten midden in. De wereldblik! Laten we nog een paar. Uh, ja, het is wel gezellig, hè? Het is wel gezellig, hè? Ja. Hallo! Albertus oh, en Manus bij Hendrix. Albertus en Dat deed je erom, hè? Ja, ja, ja, ja. Jammer. Heel jammer. Ja, jammer, hè? Hé, hey, um, uh, allereerst, hoe is het met je? Ja, maar je gaat het, uh, ja ik kom net uit mijn werk, dus dat betreft het is wat minder, maar ik ga lekker naar mijn meisje toe. Dus uh, eigenlijk geldt het helemaal goed, hè? We zeggen dat is helemaal goed, ja. Ja, dat hangt ervan af wat je met haar gaat doen. Ja. Lekker hakken. Uh, le ja, nou, wat er daar gebeurt, dat hoeft niet iedereen te weten, vind ik, hoor. Ja, we hakken. weten we weer genoeg. Je zit er wel in, hè, Michiel? Je bent ja, is weer... en zo, van. Uh, ja, ja. Nou ja, goed, ik hoop... Nou, ik een uh, Stuur je een video? <laughs> Hallo? Hallo? Stuur je een video? Video? Ja! Wat is er mee? Nou oh ja, even kijken hoe je weekend was na afloop. Ja, dat kunnen we wel eens even... Gaan... Ja, daar kunnen we wel van doen, ja. Dat... Okay, jongen. Kunnen we geld mee bedienen? M'n regisseur zwijf, we moeten je ophalen. Ja, dit, uh... ja moet die ophangen. dat... kan echt niet zo. Dag! dag! Kom ja, lekker hakken takken. Ja hoor, lekker hakken takken. Nou, we zitten midden in... De Laten we er nog eentje doen. Ja, en dan gaan we zo richting uh, de voicelift, uh, ja. die staat ook altijd te trappelen voor ons. Oh, oh Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Oh. Drie fm goedenavond. Goedenavond met Ben. Ben! ben. Hallo! Bonjour. Hoe Dat waren bonjour. jouw jaren negentig? Sorry? Hoe waren jouw jaren negentig? Ja, beter als nu. Ja? Ja, ja toen van... had ik nog geen rijbewijs. Ik kon nog niet geslist worden. Oh, je, bent, je hebt vandaag ja. uh, 15.000 oh. foto's van jezelf net, laten maken. Ja, net weer, man. Hoe hard reed je? Nou, ja, ik denk 25 kilometer te hard of zo. Oeps, ik kreeg een bekeuring laatst van 10 euro. Nou, <ihan> <aimitens> die moeten ze gewoon schrappen. Ik, ik reed 0,0001 kilometer te hard. Nee, serieus. Eens... <orig Kil complaint> 10 euro, hou nou toch op, man. Hoe <marché> oh, net is dat? In de jaren 90 had je toch niet echt flitsbehalen? Want ik had ook geen rijbewijs, dus ik ben er niet echt in die materie gedoken in die tijd. Maar dat was het nee. toch niet echt? Jawel, toch? Oh. Stonden er toen fotografen oh. langs de weg. Hoe <purs Anatus Georgiana> ho ging dat vroeger? <middens> Met, met een Polaroid. Dan moesten ze nog een Playboy-fotograaf inhuren daar. Ja. Zal ik een foto van uw auto maken? Ja hoor, ja, dat kost je wel wat geld. Ja, hoeveel? 500 euro. Wauw. Zo is van tellingen ook doorgebroken als, als fotograaf. Snel ja, ja, ja. ja. Dus dat weten heel weinig mensen, dat, het, maar dat is echt uh, heel bijzonder. Maar uh, Ben, oh, ja. wat haat jij uit de jaren? Dat heb ik ook niet geschreven. Wat vond jij verschrikkelijk in de jaren? Uh... Weinig. Ja, ik denk op dat moment mijn ouders. Maar... <laughs> ja, heel nee, goed, ja, heel zit. goed. Jawel. Ach, ik, was jij geen puber nog, Gerard? Ik was verschrikkelijk. Ja, ik ook hoor. Hetzelfde tijd, denk ik. Maar dat was echt... Uh, ja, maar nu niet meer wel, maar toen wel. Ik denk dat ik het enige was toen. Ja? Ja, toen vond je alles mooi. Nou, ja, alles ik, maar. echt waar. Ik kan me voorstellen, als je jong bent... dan ga je ook heel erg afzetten tegen de muziekstromen... die jij niet tof vindt. Ja, maar dat had ik weinig eigenlijk. Je vond alles wel lachen? Ja, nog steeds. Nou, ik, had echt, uh, ik, had, ik zag er niet uit. Ah, ik zie er nog steeds niet uit. Hoe zag ik, je eruit? Nou, ik, ik, was jij gabber? Ik, uh, nee, ik was uh, een beetje alto. Oh, zo'n uh, uh, zo stinkend uh, pakje check? Ja, precies. Zo'n plukje check op je kin ook. Ja. Weet je, dat je ja. dingen, ik, stoer, ik laat mijn stick staan. En ik had... Uh, ik had uh, het was heel stom om dat ook te doen. Ik had kisten aan. Ja. Zo'n uh, spijkerboek en uh, houthakkers over. En houthakkers over hebben jij. Ja, ja, ja, ja. Maar van die blokjes, weet je ja, ja, ja, ja. wel. Op, op een gegeven moment, 94 was het helemaal hip. En ja, we denken dat je kurkebeen bent. Ja, precies. Ja. En ik had nogal uh, kuif en uh, bakkenbaarden tot over oor, onder mijn oren. En dat was raar, ik was 15. Ja, dat is heel knap. Uh, heel vreemd. En, um... Je had geen okselhaar meer waarschijnlijk. En een pakje je een, een, een tuberlijm. <laughs> ja, zoiets. Wat ja. lullig was namelijk. Ik dacht een keer. Uh, een vriend van mij zag ik dat doen. En ik dacht, wauw, stoer, dat wil ik ook. Want je doet alles na, hè? Mm -hmm. in, die, in die periode. Dus ik, ik zag hem brutels dragen. En ik dacht, wauw, brutels, dat, dat moet ik ook. Nou, tot je ermee op school komt. Dat wil ik niet. Ik, nou ja, je kunt je toch een klein beetje fantaseren. wat er gebeurt als je op school met bretels rondloopt. Ze pakken ze beet, oh, lopen de ja, 100 meter. De ja, ja. En, oh, oh, oh. <laughs> en dan eindig je aan de andere kant van de kantine. Het was echt ruk. Ik heb nooit bretels zagen, maar ik heb wel heel vaak achter mijn schooltas aan moeten lopen. Dat wel. Ja, omdat je je brood drie weken niet uh, had opgegeven. Op nee, was dat het niet? Nee, maar dan was het zo'n sport. En dan uh, ging je met z'n allen. Oké, één, twee, drie, nu. En dan dook je op één schooltas. En die werd dan zo ver mogelijk de kantine doorgekeld. Het ah. was een soort uh, schooltasbolen. En dan moest je zoveel mogelijk brugklassen raken. Maar ja, mijn tas was vaak nog wel vol. Wat een klote periode eigenlijk. En ellende. Laten we het er niet meer over hebben. Uh, ik vond het hartstikke leuk dat je belde. Goed. En een uh, fantastisch weekend. Ja, vanzelfde. Dag. Oké, okay. hoi. Nou, we... tot zover dan de wilprik. Ik vond hem gezellig. Ja, ik vond hem ook. Uh, ja. Zometeen gaan we uh, de stem laten horen. Oeh. De stem van de voicelift. Vrijdag, Spannend, hè? Dank en Try to make your love Till everything's forgotten Yeah, be gebruikt in een, uh, in een reclame, weet je nog? Uh, you uh, yeah, and, and me, always. Voor welk product, Is dat niet iets van foto's? een telefoon? Uh, telefoon. telefoon. Ja, iets dat is alles. Al Geen als het leuk up uptempo en gitaren is, is het waarschijnlijk voor een telefoonoperator. Ik vond het prettig. The One of Dice en de You and Me song. En dan nu. The Voice lift Spanning, spanning, spanning. We en hebben vlakte sensatie niet uit, Gerard. Ja, ik vlak die sensatie, oh, oh, oh, oh, absoluut niet ja. Dan, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dan hebben we weer een uh, hele... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sorry. We <tie> hebben een stem verbouwd. <hijen> een uh, bekende stem. Uh, die hebben wij dus uh, zo ongelooflijk onherkenbaar gemaakt... dat het bijna niet te raden is wie er achter die stem schuil gaat. En toch is dat het net hetgene wat we je willen vragen. Wie, wie is het? Ja, ja, nou precies. En we hebben daar een fantastische prijs tegenover. Oh! Gerard, vertel nog eens wat de prijs is. Een geweldige oh. doelstelling. I love the 90s met de ophits van. Uh, nee, city the City. En uh, Rob de Neus. <laughs> Rob de Neus. <laughs> <En> Marco Forzato. <laughs> en, eh, uh, ach ja. En we worden ook nog afgeschilderd door de Rembrandts hier: Vanille Ice. En Los Del Rio. Oh, die gaan we zo draaien, onze versie. Oh ja, nou, oh ja, nou ja, ik ga nog geen hint geven. Maar uh, laten we de voice lifters eventjes horen. Mm Het -hmm. gaat Ja. Zal nou <gengelijker> ik een andere variant hebben? van. <gengelijker> nee, nee, nee. Even kijken of iemand dit weet. Nee, 1336. 16... Ah, jawel. Ik weet toch niemand. Ah, als je nee, als zit, weet. Wat staan, dit weet... <gengelijker> dus, uh, <gengelijker> Volgens mij is het een kabouter plop nadat hij op een fiets heeft gereden zonder zadel. Nou, dat, euh, dan mogen ze die zadel zo wel eens opgooien. Zullen we gewoon even kijken of mensen dit weten? Ach, waarom ook niet? Hallo! Hallo! Ja! ja. Uh, ik denk dat het Gordon is. Gordon? Nee, die hebben we al een keer gehad. Ja, die hadden we vorige week. Echt waar? Ja, ja dus, uh... dat doet dat ik nu zijn laatste naad Nee, Nee, het is niet goed, maar nee. toch bedankt. Naatje. Wat was je naam eigenlijk? Maurice. Maurice! Dankjewel. <laughs> oh, <dear>. <laughs> Godsamme. <laughs> Driever, hebben we een nou. goede avond. Michiel, hoi! Roy! Ja! Je vergeet je Gerard heetje. weer. Ja, ik zit te denken, als ik een beetje geer een programma kan, is dat volgens mij uh, van de Muppet Show, die kok. Dat is ook flinkie, een beetje geer ja. Maar het is niet goed. Ja, inderdaad, ja, ja. dat is zweeds voor jammer zeg. Precies, nee helaas, al die prijzen gaan door je neus heen. Kijk. Ik denk dat de Mark Marco staat dus anders weet ik veel. Nee, het, nee, je hebt het al je gedaan Roy. Je de hele verkeerde kant op. Ja. Maar we bedankt, hè? Ja. Dag! Dag! Was die lol van 3 overal af, weet je nog? Oh ja, de lol van 3 over of Zal ik een andere variant even tussen? Nee, even kijken even, okay, even, ja, even, even kijken, even kijken. Ik vind het leuk, hè? Ik vind leiden, leuk, hè? Lassen leiden, 3FM! Hallo? Wat ben je nou? Hallo, is het Spongebob? Is het Spongebob? En Nee! Wie ben jij? Jari. Hey! Is niet goed. Ja, Dan nou mag dit, je op ophangen. Dat is niet goed. Jody. Jordi. nou moet je op het ja. rode knopje drukken. Met een telefoonhondje erop. Doe maar. Ja? Ik, nee, dat is de andere knop van de radio. Is dat Is dat die rode knop? Nou. Ja, maar ben jij een homo? Pardon? Een homo? Nee, papa, je wil mee naar de parkeerplaats? Ja. Ja. Nou, ik, eh, Michiel, ik ga die andere laten horen. Ja, doe maar even. Dag Jordi, dag, dag. dag. Andere stem, variant. Nee, nee. Ik had eigenlijk nooit eerder gedaan, nee. Duitsje. Ik heb ook nog andere Duitsjes zelfs gedaan. Maar dat Duits had ik eigenlijk nooit gedaan. Dus, eh, uh, ja, ik moest er een keer komen. Nou, wat een gelukkig een stuk makkelijker op. Nou, <laughs> ik, uh... ik sta nog steeds stijf van verbazing. We ja. gaan nog een paar proberen. Doen we zo een ik heb een hint op zak eventueel hoor. Nou, Deze Deze heeft uh... zichzelf al opgehangen, dus ja. die trekt het niet meer. Die ziet het niet meer zitten. Gauw en touw, denkt hij. Een nou, andere dan. Goedenavond met radio. Hallo. Hallo, hey, uh, Michiel. Ja, en Gerard ook nog. Ja, aangenaam, uh, Gerard. Hi. En jij bent? Hé, hey. ik ben, uh, ik zou het net zeggen, Ricardo. Ricardo! Ricardo! Hey! Oh. Is het uh, misschien uh, Eddie Zoe? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee. Maar... In uh, dit uh, specifieke geval van waar we deze stem vandaan hebben... stond hij er niet ver vanaf. Nee. Oké. Okay. Nou ja, volgende keer beter dan, hè? Nou, bijvoorbeeld. En Die weten hoe hij erbij stond overigens. Maar hij stond er niet ver af. Hij zag er best lekker uit, die Ja, Eddie. ik vond hem wel lekker, hè. Mm. Ik vond jou ook lekker. Nou, ik moest me inhouden, hoor. Ja. Ik heb je van heb je het nou koud? Of je het leuk om me te zien? Nou, het is. Uh, Bananen ook, hè? Die. Ja, banaan weet het hem eigenlijk ja, wel. Ja, ja, ja, is... Nou goed, in ieder geval. Dit was allemaal niet goed. Uh, zullen we een uh, hint geven? Een, een echte, uh, full fledged hint. Wil jij hem doen of zal ik hem doen? Nou, ik denk dat jij de hint nu gaat geven: Hey, Macarena. Dat is hem. En, uh, en Hij is uh, na te zien op 3fm.nl. En dan zie je heel veel mensen in uh, vrouwenkleren. En ook een paar niet. En daar moet je een beetje in kijken. Oké, okay, nou, dat lijkt me een ja, helder verhaal. Dat is de hint. Ja, Ik zou er nog even een spannend muziekje in. Dat lijkt me een goed idee. Iets van de Spice Girls uh, zou het aardig ja, zijn. Ja, uh, iets uit de jaren negentig. Spice, spice dat is ook Girls, wel een ja. Wie vond jij de lekkerste? Uh, ginger. Echt? Ja, ja, ja. Ik vond All Spice het lekkerst. <laughs> Die rookt alles zo lekker. Wat <laughs> is dat Baby Spice? Uh, ja, Ik zoek het nog even uit in de biografie. Ik vond Sporty Spice al lelijk. What oh. do you think you are, man? The rest is on to get out. The top is high, so your roots are forgotten. Giving is good as long as you're giving. What's driving you is ambition, I'm better. Yeah. yeah. Goed zo, die laatste. Spice Girls! Spice en wijs op je lijf. Nee, je dat is niet je denk, oh, wat een uh, pracht tijd was dat, zeg. De Spice Girls. Heel leuk hè? Nee, echt. Ja, ik, ja echt een mooie ik, tijd. Ik, ik, je kon je namelijk dood doodergeren aan degene die je echt heel lelijk vond... en ondertussen wegdromen bij degene die het dan wel tof vond. Die die Spice, ik net zeg, dat zag er niet uit. Ja, maar het is later wel goed gekomen met haar. En ja, zij kon als enige zingen. Dat was ook natuurlijk de, de, de, de reden waarom zij in die Spice Girls zat... als er niet uitziend uh, mens. Ze kon namelijk... Zingen. Ik vond Gerry wel leuk. Ja, dat zeg ik, Ginger. Gerry, Harry wel. Oh, dat is dezelfde? dat is die rooie. Oh, dat is die rooie, ja. Red Spice. Het is tijd voor. Ja, ik hoop dat we eruit komen. Voice Lift. Prachtige prijzen staan er tegenover. En we hebben dezelfde stem op de band. En ik zal eens kijken of mensen hem kunnen herkennen. Nog één keer laten horen? Zullen we een één keer, ja. Welke de eerste of de laatste? Ik doe deze. Ik had Nou, even kijken, of het klinkt we... toch wel een beetje zoals Ginger Spice zingt eigenlijk. Ja, hè? ja. Nou, ik ga eens kijken of we iemand hebben die uh, weet wie dit is. Hallo. Hallo. Hallo. Met Joost. Joost. Hallo. Ah, ja. Nou, zeg ik, maar. Uh, ja, Aitje. Aitje? Aitje. Aitje. Aitje. Waaruit, waaruit haal je dat? Uh, ja, ik had het op televisie gezien met de opname, volgens mij bij uh, SBSS. Ja. En dan zou ik interviewen met Atje en die had ongeveer hetzelfde zitten vertalen. Oh, je hebt, uh, gewoon... je hebt gewoon de oh. tekst herkend. Je hebt gewoon ja. de tekst, je hebt niet eens de stem ontzettend, maar je hebt gewoon de tekst herkend. jij Zullen we even luisteren? Gewoon Doe even, we even kijken vergelijken Nou, dit is... Uh... Nee, nee, ik had het eigenlijk nog nooit eerder gedaan, nee, dit dansje. Ik heb ook wel andere dansjes wel eens gedaan, maar dit dansje had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus, uh, ja, dat moest er een keer van komen. Yeah! Het is ja, een ja. Joost mag het weten en Joost weet het ook! Ik weet het! Nou, Goed hoor! Je krijgt van ons een uh, fantastisch pakket. Nou ja, <lacht> je krijgt een uh, dubbel CD: I love the 90s. En erop staan uh, allemaal platen op die je, uh, nou ja, of nog wel een keer wil horen. Of je denkt van nou, ik wil ze eigenlijk nooit meer terug horen. Maar je moet maar even kijken wat je mee gaat doen. Perfect. Wat ga je ermee doen? Uh... Mijn auto gooien, en mijn te gooien Heel leuk. Je krijgt ook nog een extra prijs. Je natuurlijk ook weer 10 prijzen onder de band. En uh, noem even een getal tussen de 1 en de 10 als je wil, Joost. 2. Uh, 2. Een rol huishoudfolie. Nou, een rol, rol huishoudfolie, maar wel uit de jaren negentig. Ik Echt zeggen, dat, dat mooi. Uh, pik je toch even mee. Pik je even mee, uh, Joost? He? Ja, daarom. Joost, ik wens je heel veel plezier mee. Ja, tjouder. En mogen we jou een dampend weekend wensen? Ja, mag. Jullie ook een Dampend weekend! Ja. Dankjewel. Dag, dag. Hallo, doe. En dan zelf weer het eerste uur extra weekend. Adje, dat was bij die Macarena. Moeten we die nog even laten horen? Zo meteen? Ja, die gaan we Hier, zo even draaien. Ja, ja. Maar de filmpje maar die, staat op 3fm.nl. Tot die tijd. Uh, dus spannend mis. muziek! De brandweer vraagt u aandacht voor het volgende: Herkent u dit geluid? Nee, dit is het geluid van een rookmelder. Bij iemand thuis met een beginnend brandje. En dit geluid. Dit is het geluid van iemand die. Geen rookmelder had. Heeft u ook geen rookmelders? Koop ze dan nu en maak kans op 250 gratis staatsloten. Meer weten over deze actie? Ga naar Nationale rookmelderdag.nl of bel uw Brandweer. Nieuw op Nederland 3 3 voor 12.tv. Het alternatieve kopmagazin van de